Net schut met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger is begonnen met bombardementen op Irak en Syrië. De aanvallen zijn een vergelding voor een droneaanval op een Amerikaanse basis afgelopen weekend in Jordanië. Die zou zijn uitgevoerd door pro-Iraanse strijdgroepen. Washington zegt dat er 85 militaire doelen van die strijdgroepen zijn geraakt. President Biden waarschuwt dat er meer aanvallen zullen volgen. De brandweer is vanavond bekogeld en belaagd tijdens hun werk. Dat gebeurde volgens de politie bij het blussen van een brand in het Westland. Daar brak brand uit in een loods van een botenbedrijf in Pooldijk onder Den Haag. Volgens Omroep West hebben agenten met schilden en wapenstokken de railschoppers weggejaagd. Ook werden politiehonden ingezet. De politie spreekt van grote groepen mensen die op de brand waren afgekomen. Omdat de brand veel rook veroorzaakte werd een NL-alert verstuurd. Van de loods is weinig meer over. Op een aantal plekken in het land zijn nog steeds boerenprotesten aan de gang. Boeren blokkeren met trekkers, zonder meer de A7 met drachten. En volgens Rijkswaterstaat is de snelweg in de richting van Heerenveen nog afgesloten. Ook de A1 bij Markelo is geblokkeerd. RTV Oost meldt dat langs de weg meerdere branden zijn gesticht. De boeren demonstreren omdat ze af willen van Europese klimaatregels. Medewerkers van de Antonius ziekenhuis in Sneek en Emma Oort, die kampen met long-covid, worden gratis behandeld. Ze krijgen in het eigen ziekenhuis een kostbare zuurstoftherapie. Die behandeling kost ongeveer 8000 euro. De directie hoopt dat medewerkers daardoor sneller kunnen terugkeren naar het werk. De behandeling wordt al langer gebruikt voor de behandeling van het chronische long-covid. Maar de werking is nog onvoldoende bewezen voor zorgverzekeringen. Daarom wordt het nog niet vergoed. Het weer, bewolkt met in het binnenland soms wat regen. Ook morgen bevolkt en regenachtig. En een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. to still to come day A while, a while before it's too late You know you can't brush love